Amerika heeft vanmorgen na een militaire operatie... de Venezolaanse president Maduro gevangen genomen en het land uitgevlogen. De actie begon vanmorgen vroeg met luchtaanvallen... op een militaire basis bij de hoofdstad Caracas. Er waren explosies te horen. De regering in Venezuela eist een teken van leven van president Maduro en zijn vrouw. Aan het eind van de middag geeft president Trump een persconferentie. Vanwege de situatie in Venezuela vliegt KLM voorlopig niet op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten... omdat het luchtruim daar gesloten is. De eilanden liggen in de buurt van Venezuela. Wat Tui en Corendon gaan doen is niet duidelijk. Buitenlandse zaken roept Nederlanders in Venezuela op hun familie te informeren of ze oké okay zijn. Dan alle nieuws, verschillende snelwegen zijn gedeeltelijk dicht door de gladheid. Het gaat om een aantal verbindingswegen en enkele op- en afritten. In het Gelderse Uggelen kwam iemand om het leven bij een ongeluk. In meerdere delen van het land rijden door de sneeuw geen lijnbussen meer. En NS laat op veel trajecten minder treinen rijden. De chirurgen hebben rond de jaarwisseling 93 vuurwerkslachtoffers behandeld. Het zijn er flink meer dan vorig jaar, toen waren het er 62. Ruim twee derde van de slachtoffers was jonger dan 18 jaar. Er zijn veel vingers geamputeerd, maar ook hele handen. De vallen buien met sneeuw en aan de kust ook met regen en soms met hagel het kan lokaal glad zijn, voor het midden van het land geldt daarom Code Oranje tot 1 tot 4 graden. En dat was het nieuws op 5-8. Ronald, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment? Acht vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, 19 minuten. De A27 richting Utrecht tussen Lexmond en Hagenstein, 7 minuten. En de A58 richting Eindhoven tussen Moorgestel en Brug over het Willemina-kanaal, 32 minuten vertraging. Ook één flitser, dat is op de A10. richting Koenten op Amsterdam, en de 18,9.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 Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. nou. Vanaf maandag win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Jordi Warners. Afrojack never forget you. hooien na Olivia Dean. Hier is Man I Need. Bij weekend. Radio 538. voor Forget You hoor die op 538. 12 uur geweest op je zaterdagmiddag. Jordi hier op best wel weer een uh, gekke zaterdag eigenlijk. Met het nieuws uh, vanochtend dat de president van Amerika, Donald Trump, claimt dat hij uh, de president van Venezuela, Maduro, en zijn vrouw gevangen heeft genomen. Uh, er is op dit moment uh, nog niet zo heel veel duidelijk over deze situatie. Dat, dat komt waarschijnlijk vandaag veel meer naar buiten, aangezien het nog heel vroeg is in Amerika, maar ook in Venezuela. En ja, je zou toch ook maar als Nederlander dan nu op vakantie zijn uh, op Curaçao. De luchtruim is daar gesloten. Dus betekent dat je voorlopig ook nog niet terug mag. Gekke start van 2026, zou ik zeggen. Um, ik ben weer op zoek naar werken de weekendhelden. Jawel, het is een beetje een, een gek weekend natuurlijk, zo na oud en nieuw. En het voelt wel als een extra lange vakantie... maar er zijn ook weer keihard mensen aan het werk natuurlijk... terwijl de rest van Nederland een weekend heeft. Ben jij zo'n werkende weekendheld? Meld je! Pak de 538-app erbij. Ieder beroep is welkom. Werk je in de zorg, in de horeca, op Schiphol, waar het ook mega druk is. Uh, laat vooral van je horen. Meld jezelf als werkende weekendheld via de 538-app. Maak je kans op mooie 538-cooties. Oké. Okay. Eindelijk, we hebben lang gewacht. Aha. Weekend bij 538. Uh. Jordi Warner met zijn lach. En alle hits voor jou op zaterdag. Uh. Boodschappen voor de week gedaan. Uh. Ik rijd terug, zet de radio aan. Uh. Fijn weekend en ik vermoed, op 538 komt het sowieso goed Weekend bij 538 Weekend bij 538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 with OG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 I Zo, so, Sasha, Destiny op 538. Jouw weekend. Jouw 538. Let op, ga je nog de weg op? Dan heb ik 538-luisteraar uh, Jack aan de telefoon... die de do's en don'ts voor je heeft. Want Jack, goeiemiddag. Hai, goedemiddag. Hoe laat stond de wekker voor jou vanochtend? Uh, nee, ik heb uh, gelukkig de late dienst nu. Dus, uh, maar mijn collega die was er vannacht om... Uh half vier bezig. Ja, Jack, eh, nou, bij deze heel veel respect naar jou. Maar alle andere strijders die eh, de weg eh, ja, bestrooid hebben vanochtend. en dat nu nog steeds aan het doen zijn. zodat nou, heel Nederland weer veilig de weg op kan. Hulde aan jullie. Ja, en dat zijn ook helden. Maar al mijn collega's ook. Ja, de, de, was het nog lastig eh, vanochtend om erheen te poeteren? Want er is best wel veel gevallen. Uh, nou ja, dat ik daar uh, zeg maar naar mijn werk kreeg was het wel aardig wat gevallen en toen begon het eigenlijk een beetje. Dus ik zat net in mijn wagen, toen, uh, toen kwam het ergste, zeg maar. Hey, wat, zijn nou, al... wat zijn nou de do's en don'ts, Jack? Waar moeten we op, uh, op letten als we nu de weg op gaan? Ja, sowieso heel, uh, zoveel mogelijk op de rechterbaan blijven, want de rechterbaan die wordt eigenlijk, zeg maar, allebei de banen worden gestrooid. Maar de rechterbaan wordt net even iets meer ingereden, waardoor het zout zeg maar beter zijn werking kan, uh, kan doen. Ja, slim. Nou Jack, uh, werk ze nog even. Um, je zal dit weekend nog wel even aan de bak moeten. We gaan wat fijn terug. Ja, goedies, ja. jouw kant opsturen, Muts en zo, zodat je het ook even warm krijgt. En dan ben je bij deze Kijk, echt he, een he, werkende weekendeld. Ja, topper. Dank je wel. Werk ze man. Allee, dankjewel. Hoi, En dat geldt natuurlijk ook voor Kiara die zich meldt in de 538 app. En Karen is ook aan het werk. Of Pascal die aan het werk is op de bouw. Alle werkende weekenden hebben zich weer massaal verzameld in de 538. -app. Martin Garrix voor je onderweg naar Ronde. Hier is Break My Heart. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my pay back down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide, you can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, cause you ain't worth fighting for. Every time you break my heart, I know I'll be stronger. And talk me down, I'll only grow tall.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 that i the... ah, cut, uh, cut. José en Bruno Mars. je op 538. Soms gebeurt er wel eens dat een liedje wordt opgenomen in de studio... met een zangeres die uiteindelijk niet het gezicht van het liedje wordt. Omdat ze iemand anders veel beter vinden passen in het plaatje of in de videoclip. Dat gebeurde ook bij Olga. Olga was helemaal niet de zangeres van Corona en The Rhythm of the Night. Maar ze werd wel gebruikt in de videoclip. Zangeres Jenny B die had het eigenlijk ingezongen. Nou, nadat het nummer The Rhythm of the Night en de videoclip zo'n ontzettende hit werden... werd Olga toch ineens... Het gezicht. Ze kon alleen helemaal niet zingen. Ze gaven haar heel veel zanglessen, ze kreeg les in performen en uiteindelijk werd zij toch het gezicht van Corona en The Rhythm of the Night. Nu op 5:38.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 ik ben een Ik word maar eens depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die drie.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 From the fate of Taylor Swift and the Faith of Ophelia. De deuren van de grootste kroeg van Nederland gaan weer open. Met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. En jij kan er traditiegetrouw weer bij zijn. De maand januari, normaal zo saai. Zeker na die hele drukke, gezellige decembermaand. Maar gelukkig hebben we dan altijd nog de Vrienden van Amstel Live in Rotterdam Ahoy. Met één garantie. En dat is dat je de allerbeste artiesten van Nederlandse bodem op het podium ziet. die hele avond lang. Het is een groot circus eigenlijk waar je naar kijkt. Want... Nou, op het ene moment komt er een drummer uit het plafond. Op het andere moment komt er een bar langs in de lucht. En zo gebeuren er nog heel veel andere gekke dingen. Uh, jij kan erbij zijn. En daarvoor moet je gewoon alleen naar 5u8 luisteren. Vanaf maandag maak je kans op vier kaarten. Dus je kan ook je vrienden meenemen. Uh, voor de vrienden van Amsterdam Live. Wat moet je ervoor doen? Nou, Heel simpel. gooi je de kroegbel voorbij komen. Dus vanaf maandag gooi je de kroegbel voorbij komen op de radio. Dan moet je bellen naar de studio. Kom je in de uitzending? Dan ga je ervoor door met die vier kaarten voor de vrienden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 en Andy Grammer, The Thing I Love of 538. Wat zeg jij minimaal? Honderd keer op een werkdag, zonder je beroep te benoemen. Denk er alvast over na, we gaan het er zo meteen over hebben. Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel damesgezichtsverzorging van bijvoorbeeld Nivea en Garnier. 1 plus 1 gratis. Vind nog veel meer deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. <lacht>